Wij beginnen de zogerles 205 op de pagina Kuf Nun He 155 Hassulam, de linkerkolom, de regel 28. Hij begon ons te vertellen over die twee gevallen engelen die. Hoofd, de hoge engelen, Aza en Azaël. En dat staat ergens in een andere, hoofd, andere hoofdstuk, hoofdstuk Balak, daar staat het uitgebreid daarover, ook Gematria en allerlei andere dingen, over deze twee engelen. Maar hier brengt je ons even in het kort, Zo een kleine samenvatting geeft je. Wat voldoende is om uh, aan te sluiten aan, ons aan te sluiten aan onze God van, zorg, van deze zorg. De regel 28. We zijn leshanosham. En dat is wat daar geschreven is. Basha'ata avate. De koetsche Brihu le beware Kara le katoot katot katoot, katoot. Dertig de mlache. a. lon kame. Amar eenendertig lon. Me eena Adam. Punt is daar is geschreven in het Aramees natuurlijk. Bashar op het moment, de salik berawata, toen in de gedachte van, in de wens, niet in de gedachte, in de wens van Akadosh Baruchu opkwam, Lemewari Ansha 29 om een mens te scheppen. Kara lek het tot, lek tot, riep hij uh, de allerlei klassen van uh, hoge engelen tot zich. 30. We ootief lon kame en hij liet hen voor hem zitten. Amar lon hij zei tegen hen. 31. Me aan, hij Adam. Ik ben van plan om de mens te scheppen. We gaan gewoon in, snel doorheen. niet gaan, niet, gaan, ons niet, uh, gaan er niet bij, stil, bij stilstaan. Bij, zoals hij het dat, dat, wat, waarom, waarom Hashem dat. Uh, liet hen zitten voor hem. Waarom niet staan. Allerlei andere dingen. Allemaal geestelijke toestanden. Amru kami, 32, ma, eno o, schiet, karno. Maar ti, wo, 33, de bar, nejda 31 na, de punt, we goelen, enzovoort. Amru kami, zij, ze, zeiden uh, aan hem, voor hem, letterlijk. Maar dan aan hem zeggen we. Ze zeggen hem, tegen hem. Een gedoseerd broodje. Het 32. Maar enos en zij gebruikten de woorden uit de psalmen, psalm van David. Maar enos is Karnu van de psalm 8. Wat is wat is mens dat dat we zullen uh, aan hem, hem in herinnering brengen, in herinnering roepen. Maar tivo de barneja. Wat is de aard van deze mens? 33, dus hij wilde weten, wat, wat, voor mij, wat is het voor schepsel dat hij wil nog scheppen, want wij weten dat alles was, was geschapen, eerst, uh, en als de laatste werden mens geschapen, dat betekent dat de engelen al geweest waren, engelen, wat zijn de engelen, dat zijn allerlei krachten in het helaal die hoog, Gezeteld zijn hoog, maar uitwendig ten opzichte van de mens. De mens is de, de, de kroon van de schepping. De mens is het innerlijke gedeelte van de schepping. De mens heeft alles in zichzelf. Want hij was geschapen, Hij werd geschapen als, als laatste. Dus betekent dat in hem zit alles inbegrepen. 33, naar de punt. Amarlon barnas, de Ihe Bezaalma 34, Didam, de heer Chokmata, die Lei A 35 Mi Chokmata. Kijk wat zich ontwikkelt, dat gesprek tussen Hashem en de Engelen. Wat betekent dat gesprek? Het is helemaal naar krachten natuurlijk. Amar lonbar, hij zei tegen hen, tegen de engelen, Barnash, de mens, die hier betaalt, maar die, die, die dan, hij is de mens zal zijn in onze beeldenis. Ja, zeg me maar dat zo, een beetje zo. So, in onze beeldenis hij zal ons uh, in dezelfde gelekenis, hij zal lijken op ons. Ja, so. Die 34, die hee gochmat die want let op, zijn wijsheid, zijn gochma zal zijn uh, hoger dan jullie gochma. Dus de gochma van de mens zal hoger zijn dan die van de engelen, van die hoge engelen. 35 na de punt, wat betekent het allemaal? Pirusha dvarim. כי בעת שאלה זה סנדרטח ברצון הקדוש ברוגו לברו האדם. קרא קטות קטות, זה פנדרטח מלאחי על יום, ואושיום לפניו ואמר להם, רוצה אני אך תנדרטח לברו אדם. אמרו המלאחים לפניו. מה נכנדרטח אנוש תזכרנו? M'ATIVO chivo shel Adam haze 40 shata rotsel eigenlijk geeft ons hier een vertaling de Hebreeuwse vertaling in het Hebreeuws van wat ik net heb uh, wat hij net had geciteerd van daaruit right uit dat hoofdstuk Balak in het Aramees. en nu geeft je dat in het Hebreeuws. De toelichting to van woorden. Ki baetje Allah zesendertig barat zonen Kadosh Baruch, want op het moment toen het opkwam in de wens van Kadosh Baruch om de mens te scheppen, kara katot katot riep hij hey, op uh, alle groepen. Uh, klassen van Hoge Engelen. 37 was hij en hij liet hen zitten voor hem voor zijn aangezicht. Waarle hem, en hij zei tegen hen Rot Adam. Ik wens de mens te scheppen. 38 Amroe vanavond. De engelen zeiden voor zijn aangezicht. What is the man that we should him in her in her in her in her in her in her in her is her in her in her in her in her in her in na de punt Amarlahem Hadam Jehe 41 B'Tsalmene Weet je Gochmato Lemala Mi Gochmata Amarlahem Hij zei tegen hen Hadam De mens zal in, onze, in ons beeld zijn zal ons gelijken op ons Weet je en zijn Gochma zal zijn boven jullie Gochma 41, na de punt. En nu geeft hij ons een geweldige uitleg. Hier de volgende zin is uh, absoluut uh, bijzonder, bijzonder onthulend. Kini <stut> Shema 42 Adam Hiklula Mikulhum Lachim 43 Umadrigot <stut> Ailunim Kmoshe Gufo Kolel Kol 44. Briot Haulam bryot haolam haze, hulefichach, baet bryat nishmato 5 Shel adam kara le kulgum lachey elaha shu yuklu zes en fertag etat smam, shu etat smam ba nishmata adam. En nee, kijk, wat betekent dat hij riep zei, riep die engel, en dat hij moest tegen engelen dat zeggen? Wat betekent dat allemaal? Wij weten dat de mens, die Hashem heeft geschapen, heeft het inwendige gedeelte, het inwendige gedeelte, hij heeft de ziel, de Shama, en hij heeft ook een lichaam. Ja, hij heeft twee dingen. Ja, dus moeten we weten dat twee dingen heeft. Hij. Dus dan, Amarle hem, hij zei tegen hem, ah nee. 41 naar de punt. Nu gaat hij ons dat uitleggen. Het is geweldig hoe hij ons dat, dat uitlegt. Want de ziel van de mens bevat in zichzelf alle engelen. Kijk goed wat hij ons nu vertelt. Alle engelen en alle hoge trap Wij We weten dat de mens heeft in zichzelf alle krachten van het heelal. Ja of niet? Dus hij noodzakelijkerwijs, of uh, uh, hoe dan ook, heeft die, de mens bevat in zichzelf alle krachten van het heelal. Hij is een, net als een heelal uh, in het mini mini mini mini miniatuur. Kleine wereld op zichzelf. Dus hij heeft alles in zichzelf. Want de ziel van de mens bevat... Alle hoge engelen en alle hoge traptreden. Kmoshe Gufo, net zoals zijn lichaam. Kijk, zijn ziel bevat alle hoge geestelijke uh, traptreden. En Kmoshe Gufo, net zoals zijn lichaam, bevat alle schepselen van deze wereld. Bijzonder goed opletten wat je ons nu vertelt. Zoals so het lichaam van de mens bevat hey, alle schepselen van deze wereld. Kijk wat je ons nu vertelt. Betekent allen, betekent niet uh, die apart en die andere apart. Dus ook in de mens zitten en stenen. Ja? En dieren. Uh, en alle dieren die uh, op, op de aarde lopen, die zitten al inbegrepen in de mens naar krachten. En ook alle volkeren zitten in elke mens. Je weet dat wat je ons nu vertelt. Dat de, het lichaam van de mens uh, bestaat uit alle schepselen van deze wereld. Dus van alle vormen van, van de natuur. Dus als we dat horen, we moeten we weten dat het lichamelijk, er is geen verschil, absoluut geen verschil tussen uh, uh, uh, tussen een jood, een niet-jood, een christen, een Papua, een krokodil, er is so geen enkel naar lichaam, want waarom? Uh, ja, ik had al alles eerder gezegd, maar kijk nou wat je ons nu bevestigt. Dat uh, alles de mens, het lichaam van de mens bestaat uit alle schepselen die op aarde lopen. Dus ook allerlei vieze dingen die in onze ogen denken we dat het vieze is. Alles bestaat in het lichaam van de mens. Oli 44 na de koma. En daarom, bij het Brijat Radam, in de tijd van het scheppen van de ziel van de mens, want hij schip eerst de ziel, duidelijk, eerst schip hij de ziel en daarna ging hij dat uh, bekleden met, met een lichaam. Karale ik uilgum riep hij alle hoge engelen. Waarom? Hij riep hij hen op, dat zij zullen zich, uh, op dat zij zullen zich, uh, samenvoegen aan uh, aan de ziel van de mens. Dat dus zij moesten bewijzen van spreken dat hij riep zij allemaal op om dat om zij deel te gaan uh, nemen in de ziel van de mens. Dus zij zodnaar zijn Adam. De volgende pagina kouf nun waf hasulam de eerste regel de rechterkolom. Betalmen nu. Dit moet heen, 46. En nu zullen we begrijpen wat er in de Torah staat, in het scheppingsplan. We zes soorten, dat is het geheim van wat er gezegd wordt in de Torah, in het scheppingsverhaal. Na Adam laten we de mens maken. Staat het, laten we de mens maken. Dit in onze... in onze in ons beeld, in ons beeldenis, die, de moedte en naar ons, in, in, naar onze gelekenis. Dus, in, dat is, dit vers uit de Torah, heeft zoveel stof, deed stof, zoveel stof, opwaaien, zoveel uh, twisten waren er, zoveel uh, uh, atheïstische gedachten kwamen erop van het dualisme van de schepper. Hoe kan dat? De schepper is toch één. Waarom is het geschreven dat de schepper zei, na Zedam, laten wij een mens, de mens maken. Waarom? Hij zei dat, laten wij dat doen. En nu leren we hier uit deze zorg dat hij... Hij schiep de ziel van de mens hier. En liep hij en er riep hij alle engelen, want alles al wel, was al geschapen voordat de mens werd geschapen. Al die andere, zowel eh, de hoge schepselen, zowel de hoge krachten die deel gingen uitmaken van zijn ziel, zoals alle engelen zijn inbegrepen in ...de ziel van de mens... ...en alle hoge traptreden. En als het lichaam... ...want het lichaam van de mens... werd ook gemaakt uit alle... ...bestaande dieren... ...en... Uh, ...natuur die al geschapen... ...en alle schepselen die al geschapen werden. Dus alles was al aanwezig. En daarom riep hij... Uh, ...die engelen op... ...om... Uh, hen dat te vertellen... ...betekent dat zij deel gaan uitmaken, of dat zij deel zullen gaan uitmaken van de ziel van de mens, die, uh, die, die hij beoogd had, om die te scheppen. De volgende de pagina, koef nun waw, 156, Hasulam, de rechterkolom, de regel 1, Sheshitev, koltvei hamlahim, shiuchlu, ba cellem udmutadam wat heeft hij gedaan dat hij zo dat hij zo verbinden alle engelen, zodat dat zij zullen zich samenvoegen in het beelden in de beeldenis. En gelekenis van de mens. Dat was uh, het wat hij ons nu vertelt: dat hij zegt: uh, laten we de mens maken. Hij maakte de mens, maar met medeweten, als het ware, met het, door het brengen van de krachten van het heelal, hoge krachten, die engelen heten, brengen zij samenvoegen in de mens. En zien we ook geweld, geweldig, geweldig ook, eh, nog een keer zo duidelijk, dat de mens is de kroon van de en niet de engelen. En we zien ook dan hier ook, zien we dan ook, wat we leren hier, dat alle engelen zitten eigenlijk in de mens. Alle engelen, die, alle goede en allerlei engelen, alle krachten die in het helaal zijn, zitten in de mens. Dat is wat wij ook leren hier indirect. Dat betekent dat de mens, en ook de mens heeft dan de uitingen, soms die en and soms andere, want alles is er in de mens. Drie naar de punt. Ah, daar zit geen punt. Drie. We shall who, hem le Maatje brieh barnes ze vier klomar. Manarviyach mimenu, aidei hit kalutan, hit kalutainu bu. Vishalu hem, and ze vroege hem, die engelen, vroege Hashem, vroege na kadosh baruchu, de helige gezegende zei. Maati voshele adam, wat is de art van deze neps, van deze mens? Vier. Wat betekent dat ze dat wat Klomar, dat wil zeggen, vier. Maar naar wie, me meno, wat zullen wij ervan winnen? Welk voordeel zullen wij behalen? Wat zullen wij ervan verkrijgen? Door onze samenvoeging in hem, toevoeging, in onze, om ons inbegrepen in hem laten inbegrepen dat wij deel gaan uitmaken van hem. Wat zullen wij eh, erdoor verkregen? Wat zal dan de toegevoegde waarde zal, zal zijn? 5. Wij schievelen hem. Barnees die Salma die Dan, zes die He, en hij antwoordde aan hen, vijf, Barnash de mens die hij zal zijn in het, in het, in het beeld die dan net zoals wij, zes, die hij hoogmaat, dat zijn hoogmaat zal zijn, hoger dan, jullie, dan die van jullie. Zeven. Bijzonder, bijzonder die waar wij, nu, waar wij ons nu mee bezighouden vandaag. Er zitten alle grondgedachten hier. En de kracht ook om hier te begrijpen wat allemaal de mens is. En wat zijn al die krachten die er zijn. Ze heeft hier gelijk hem. Ze zei haar het dat hij hen verzekerd, die engelen. Ze zei dat deze mens, die Bestaat uit bestaat uit onze beeldenis. Ach, die hier, dat zijn hochma zal zijn groter dan die van jullie dan van alle engelen. Goed kijken naar dat het doordrongen te worden, dat de kroon, dat er niets bestaat in dit hele helaal. Met alle respect voor al die. Uh, miljarden die gel geld dat, die dat wo gestoken wordt in de ruimtevaart, dat men allerlei uh, verwachtingen heeft, hoge verwachtingen heeft, dat men uh, daardoor ook beter zal, ook misschien zou, zou, de, zou komen tot begrepen van het uh, Acte van het scheppen van de wereld. Dat het allemaal zit in de Torah. Uh, alleen met je hoofd kan je daarin doen en met je gevoel in plaats van de technische vernunft. Geen technisch, technisch vernuft zal iets opleveren wat er in de Torah niet staat. De, de Torah heeft geen experiment nodig. Natuurlijk een mens wil experiment. Experiment wil uh, bevestigingen hebben, et en Natuurlijk is het ook goed dat dit allemaal, al die ruimtevaart, dat dit allemaal ontwikkeld wordt, et cetera. Ook dat komt van boven. Maar niets zal, uh, in, oh, in één opzicht zal het geen verandering met zich meebrengen. Al die uh, ontdekkingen, wat er ook zal gebeuren, zal uh, alleen maar doen, zal doen uh, uitkomen, alleen maar zal doen onderstrepen dat de mens is de kroon van de schepping. Uh, de, het heelal is oneindig. Als men zal men nog weer nieuwe technieken maken, nieuwe technieken maken zal men. ...nog honderden miljarden kilometers verder gaan, zal geen einde zijn. Natuurlijk, daar bestaat toch iets wat wij noemen, daar waar het geestelijke begint. Begin. Daar kan geen ruimtevaart meer komen. Maar hier alleen maar dit, dit, wat wij leren, dat voor de geestelijke werelden beginnen, dus ja, wat al uh, boven de punt van, ja, van, die, van, van deze wereld is... Dat is de plaats waar nog ruimtevaart zal plaatsvinden. Maar er zal niets ontdekt worden, geen mens, geen andere schepsel zal, uh, of op welke uh, wijze... Intelligentie. intelligentie. Ja, geen, geen andere, geen hogere intelligentie uh, zal ontdekt worden dan de mens. Dan hoe geweldige groot de mens, want we leren hier dat... dat de mens werd geschapen als de laatste het laatste schepsel dus hij heeft in zichzelf alles zijn ziel bevaart alle hoge krachten die er zijn met inbegrip van de hoogste engelen die er zijn engelen betekenen krachten ja? die geestelijke krachten de dieners van van het dus zeggen uh, afgeleide van het licht eens op. Dat de mens heeft alles in zichzelf. De mens is de kroon van van, uh, van de hele schepping. Dat is wat we ook zeer sterk komt hier tevoorschijn wat we leerden. Acht. We nimtza gamma tem? Ha sagag dollah lachemata. Dus wat zegt nu de schepper tegen die, tege die engelen? Hij zegt: de, de mens die ik schep, die ik zal scheppen, die zal beschikken over een die groter, hoger is dan jullie Gogma. Ah, nu weten zij dan wat zij zullen wel. Dan zegt hij: Natuurlijk, dan is het, valt er wel. Iets te verkrijgen van die mens. We nemen het, dat bleek dus, negen, dat jullie zullen winnen natuurlijk. Jullie zullen, jullie zullen, jullie zullen een voordeel hebben. Ook jullie zullen een voordeel behalen. Jullie zullen een uh, grotere bevatting uh, verkrijgen, die jullie ontbrak. Dus met het scheppen van de mens, ook de engelen, zullen uh, meer grote, grotere, grotere wijsheid verkrijgen. Waarom? Voordat de, voor de mens werd geschapen, werd allemaal nog. Alle krachten die er waren, er waren krachten van. van uh, nog voor de Malgoed. Malgoed is de kroon, is de ware wens En dat is de mens, eigenlijk. Dus, en de Malchut, juist... en de Engelen, eigenlijk, dat zijn er drie stadia. Ja? Dus, eh uh, Bina en Ziranpien. Eigenlijk, dat zijn drie stadia. Dus, dat dus zijn lichtere, lichtere wensen. Lichtere krachten, lichtere kilim. Natuurlijk hebben ze ook grotere lichten, maar ze hebben dan de mens nodig. Waarom? De mens zal de hoogste man kunnen brengen omhoog. En de mens zal dus daarom gogma ontvangen. En jullie, als de mens die gogma heeft, dan ook jullie zullen ook deze gogma, van deze gogma, profiteren. Want als een mens hierop van de aarde, van zijn aardse bestaan, man doet omhoog brengen, dan kan zijn man heeft de kracht om tot de ketter te komen. Dat betekent dat in de tussendruimte tussen de man waar de me, die de mens omhoog doet opstegen en het licht, het uh, directe licht, het hoge licht, dat waar dat hij, naartoe hij zijn man brengt. Daar tussen zitten al die, al die krachten van het heelal, met inbegrip van alle engelen, dus ook die engelen zullen dan... Profiteren, waarom? De man die gaat omhoog. En dan van boven komt de madde. En de madde komt, ja, madde, dus de, de, de, de, het antwoord, het licht, de overvloed, dat komt dan van, van boven als antwoord op het verzoek van de mens. En dat gaat naar alle sectoren van, eh, van de wereld. Dus ook de engelen zullen daarvan ontvangen. Op de, op de weg van, van het licht naar de mens toe. Maar de mens staat er tussenin? Dus het... Nee, de mens is onderaan. Kijk, de mens is het laagste wat het is. Laagste, de laagste geestelijke kracht in de mens. Die staat zelfs maar goed. En de engelen staan in de tussenruimte, als het ware, tussen het eindsof en de mens... Dus als een mens uh, man doet opbrengen, ja, dan gaat de man altijd naartoe, ja, via één traptreden naar anderen, tot het één ja, viel. En dan van eindsof alleen een, van, een, van sof ontvangen we het licht, ja, wij zeggen dat we ontvangen licht van de Bina, van die, maar het, uh, het is alleen maar natuurlijk door de Bina of via de Bina, maar het altijd alleen licht we ontvangen we alleen van, het bestaande uit het bestaande. Wat is het bestaande uit het bestaande? Alleen eensof. Alleen het licht van oneindigheid. Alleen dat is het bestaande van het bestaande. Dus dan gaat de man sap voor stap naar de Eenshof. Ja, gaat naar elke volgende trap treden. Die brengt hem nog een keer hoger. Tot eensof en van eensof komt de madde. Wij noemen dat het man, de mannelijke water. Dat wil zeggen antwoord, overvloed reactie op wat de mens heeft opgeroepen. En dat gaat van Eenshof naar de mens toe. En natuurlijk daar overal bevinden zich, bevinden zich allerlei engelen die, engelen die we hebben gezegd, engelen die bevinden zich waar? In de wereld de Bia, Bria, Itserai en Asiya. In het Siloet hebben we geen engelen. Daar hebben we geen engelen meer nodig. Maar in de Bria, Itserai, Asiya, daar hebben we engelen nodig. En de mens is nog lager gezet in deze wereld dus dan gaat het ook automatisch via de wereld het zloot, de hele wereld het zloot, en dan gaat het naar de bia en de bia waar je het licht komt naar de bia naar de bia die komt ook naar tegen aan, naar, aan die aan de engelen en de engelen via de engelen gaat het verder door naar de mens dus dan zullen ook jullie zegt Hashem ook jullie zullen door het scheppen van de mens zullen jullie Engelen zullen jullie ook profeet van hebben. Jullie zullen ook de chochma extra chochma ontvangen. Tien. Ah, Haibahai no kmošer gaduf kmošamru hazzel ale pasuk eliv keet yamarle yakovle israel ma paal kel. twaalf asher leati lavo ishalu amlahim 13. Israël. Israel. Ma Kimaalat Israël 14. Welke Kulam. Shel Adam. 15 Hwille. Wille. Wille. Wille. Wille. Wille. Wille. Wille. Wille. Wille. Wille. Wille. Wille. Zoals, het, zoals de Torah-geleerden hadden gezegd. Over het vers, vers 11 staat het geschreven in, de, in het vierde boek van de Torah. Kijk, Jomarle Jacob, tegen die tijd zal hij zeggen tegen Jacob. Of zal gezegd worden tegen Jacob en tegen Israël. Maapala, oké, pa, ma pa, alake, mak pa Wat. Geel, oftewel God, of de Eel, dus Hashem die ingebed is in de Klieg, in de klieg gesed, wat, wat, wat Hashem, Kel, heeft verricht. Welke verrichtingen, dat wil zeggen de wijsheid van waar, wat, is het, wat heeft hij gedaan, wat heeft hij gemaakt voor de schepping. Dat wil zeggen alle geheimen van het bestaan, wat betekent dat? Asherla, het is dat in de toekomst dat het zal komen. Yishaluam lachim zullen de engelen zullen vragen Yisrael. 13. Ma shelo yadu yadu u atsmam. Datgene wat zij zelf niet geweten hadden. kima laat Yisrael, want het de verhevenheid van Israël zal dan groter zijn, veertien, met lachim dan de engelen. Weil kennen daarom, zo, toen hoorden zij dat, de engelen van Hashem. Daarom, niet fukulam, allemaal hadden zij zich uh, verbonden. Zij verbonden zich allemaal uh, in partnerschap. 15. We bij het en waren toegevoegd aan het beeld van de mens. 16. Kijk nou hoe geweldige eh, hints krijgen we ook hier een bevestiging dat de mens de kroon is van de schepping, dat de mens persoonlijk ja, in de mens zelf, niet in de maatschappij. Een maatschappij bestaat uit lichtjes. Elke ziel schijnt in niet een uh, groeps, groepsgeest. Maar elke mens individueel heeft alles in zichzelf. Dat zien we ook hier, dat het de kroon van de schepping is het individu. Hashem is één, de schepper is één, en de mens is één. En geen groeps, groepsdier. En niet iemand die behoort tot een, tot een of een andere groep, welke groep dan ook, die zich noemen, uh, die, die uh, zich noemen joden of christenen of dat, die allemaal, maar naar krachten. Elke mens heeft alles in zichzelf en el, hoe, welk respect kreeg je dan, wanneer je leert zoger wanneer alle bevattingen kreeg je steeds meer en meer, welk respect moet je hebben voor een mensenleven. Elke mens, absoluut, zonder onderscheid, want elke mens zit in, inbegrepen. Alle schepselen hier zitten inbegrepen in de mens. Welk verschil bestaat? Het is allemaal... ...kunstmatig verschil... ...dat men ziet... ...van buitenkant... ...dat men meent dat die... ...die, die anders is dan die andere. En voor nodig, Natuurlijk voor de engelen... ...nodig ogma. De vraag is, voor de engelen is nodig ogma. Voor de hele schepping nodig... ...is hoogma. Alleen die hoogma... ...die... Uh, ik bedoel, de uh, het licht heeft op zichzelf alles. Ja? Het licht één zo. Maar de engelen, die chassadim, natuurlijk, maar omdat het in hun aard is. Maar alle engelen, alle hele schepping wordt verrijkt door de mens. Door zijn... Uh, alleen de, let op, alleen de mens heeft uh, actieve, interactieve... Die actieve, interactieve rol uh, in de schepping. De alleen de mens kan het licht gochma, alleen de mens kan bewust uh, aanroepen het hogere kracht aanroepen. Alleen de mens, niet de engelen. De engelen doen, <coughs> hebben dat niet. De engelen hebben alleen maar één kracht. Alleen maar uitvoerende macht. Ja, alleen maar uitvoerende. die moeten alleen maar ze hebben de kracht alleen om over te brengen. Elke engel heeft alleen maar één functie. Ze hebben die in... Dat uh, heel zijn. Kennen ze niet. Ja, nou, elke engel heeft al één bepaalde functie. Bijvoorbeeld, één engel is, uh, zoals we dat geleerd in de Torah, dat drie engelen kwamen bij bezochten toen toen Abraham. Remember Abraham, drie... De ene kwam om uh, hem te genezen, ja, omdat hij, hij maakte besneden is, onderging besneden is. Dus er was een engel, Raphaël, die van het woord Raphaël, van het woord uh, genezen. De andere kwam om te vernietigen, dus Sodom, Sodom, ja, Sodom en Gomorra, Sodom, om te vernietigen. De engel, die vernietigende engel, was, allemaal samen kwamen ze. Dus elk engel hè? ja en een de andere de derde kwam om ook dan om uh, de engel de andere de derde de engel is engel die is dus die de kracht had of zijn functie was om over te brengen dat Sarah zal kind baren. Ja, dus die heeft dus die is aangesteld om, om dat soort uh, gelegen aangelegenheden die om daaraan ja in de afdeling van uh, dus ja van het kinderen Vruchtbaarheid, et dat soort dingen. Eigenlijk, dus die hebben alleen maar één functie. En dan vervult hij zijn functie en dan gaat hij ook weer terug naar, naar, naar zijn plaats. Maar de mens heeft alles in zichzelf. En daarom vanaf, ja, wordt doordrongen door wat wij leren. Dat de mens heeft alles in zichzelf. Hij heeft ook van de krachten, van de absolute vernietigende krachten in zichzelf. Ook dat is geweldig, duidelijk. Zonder dat zou hij geen uh, vervulling uh, bereiken. Dus al die, al die engelen die er zijn, ook de mens heeft in zichzelf al deze krachten. Dus deze kracht die Sodom heeft vernietigd, heeft ook de mens in zichzelf. Ja, in de mini. Mini doet er niet toe, maar in de... In de, in de maar net zo, so in de verhouding, net zoals so in het hela. Ook scheppende krachten. Allerlei krachten heeft de mens in zichzelf. En daarom... Uh, geen mens kan zichzelf wanen. Of jij moet het nu al zien, dat geen mens... Op aarde is die... Uh, alleen maar goed kan doen. want... Er is, het is nodig voor een mens om soms... Uh, om ook de krachten in zichzelf te ontwikkelen... van die vernietiger. Alleen, alleen die krachten moet je ontwikkelen... op de manier dat, dat je dat niet vernietigend doet. Maar de vernietigende krachten zijn absoluut nodig. Net zoals bij, elk, bij een medicijn. Een medicijn wordt gemaakt. En dan gebruikt men bijvoorbeeld een gif... een dodelijk gif, ja, van... Een slang, maar een zeer, zeer mini-minusculeuze uh, uh, hoeveelheid. En dat is heelend. Dat heelt dat de mens. Dus zo ook de mens moet wel al deze krachten in zichzelf gebruiken en ontwikkelen. En niet zoals een religieuze mens die dan men leert hem een kind te blijven, onvolwassen kind te blijven. Dat uh, is een wishful, wishful thinking. Alle krachten in de mens moeten in zichzelf ontwikkelen. Ook die vernietigende krachten. Alles ontwikkelen in zichzelf. Waarom? Maar alles zit in de mens. En zestien. Maar op de manier moet je dat ontwikkelen dat, dat hij het onder controle heeft. Kijk, ja? atoomenergie, als je dat goed onder controle houdt, dan helpt het geweldig. Maar even buiten controle, is het levensgevaarlijk. Zo ook de mens. Mens moet ook op dezelfde manier, uh, heeft de krachten in zichzelf. Het is goed om dat te weten, dat jij moet weten dat geen mens is goed. Elke mens heeft in zichzelf deze vernietigende krachten. Hè? Zelfs als die, als, die, als die religieus is, dan betekent dat hij gewoon onbewust daarvan is. Die, ...die zijn bij hem alleen latent aanwezig... ...maar... Uh, ...altijd... Uh, kan niet aan ontkomen... Niet ontkomen, niet aan ontkomen. En dan, ...als je dan komt in een situatie, in een toestand... ...waar zich een gelegenheid voordoet... Om, ...dan is je dan dan ook verkocht... Waarom? ...waarom? Omdat de scheppende krachten die in de mens zijn... ...die, gaan voor, die vooraf gaan, die zijn primaire krachten en niet secundaire krachten die zoals een mens, niet eens secundair maar krachten die men dan um, door een verhaal of door een bepaalde dogma's, dat men aanleert een mens, ja, net zoals men dat aanleert een in, in dier in een circus, ja, om, om ja, bijvoorbeeld als een leeuw, of als de leeuw de een leeuw dan bijvoorbeeld in een, in een circus dan optreedt en die is zo lief ja, zo so lief, zo so, so is ook de mens, die religieuze mens is die dan in religie na Het is net zoals so die leeuw, die weet niet dat die leeuw in zichzelf heeft. Maar die allemaal doet so, zo, so met zijn hoofd en allerlei dingen doet, alleen maar, alleen maar omdat die weet, dat straks, na, de perf, na, na, de, na zijn performing, na zijn show, wat hij doet in de kerk of in de synagoge. Ja, in het circus dat hij daarna direct ontvangt een stukje vlees of zo, dan weet je dat het net precies hetzelfde zoals zij dat doen in de kerk of in de synagoge. Ze weten dat zij ontvangen daardoor, dat zij, dat zij ze daardoor deze wereld zullen ontvangen, dat hun kinderen zullen groe, uh, leven. Dat, dat zij zijn bang voor straf. En zij zijn ook wel happig voor de beloning. Dat is precies hetzelfde door de religieuze dus een... een ja, mens die dus religie aanhangt. Doet er toe welke religie? Precies hetzelfde. Net zoals so, in dat voorbeeld. Zoals so ik aan ja, jullie vertelde. Dat zo so, op deze manier. Dat is een circus. Uh, wat zij doen. Maar um, binnen, he, binnen. in ieder van hen. zit ook een vernietiger. In elke mens. Absoluut in elke mens. zit de vernietiger. Weet dat het zo so is. Niet jezelf verbeelden dat. Door, de, door het leren van de kabbala of zo, of wel, welke leer dan ook, dat jij deze primaire krachten die er zijn, dus die scheppende krachten in de mens, dat jij die kan uh, uh, ja. negeren of ontzien, ontkennen, begrijpen. Ho hoe eerder jij ze, kan, jij ze leert um, gebruiken, Uh, dus te, en in eerste instantie ze te aanvaarden in zichzelf. Nederig aanvaarden. Duidelijk, omdat het een geweldige kracht in die we, die de mens waarom wordt een mens uh, religieus vaak? Omdat hij zoals uh, uh, van, hangt aan een of andere religie, zoals in deze wereld is. Omdat die bang is voor deze krachten in zichzelf. Duidelijk. Bang voor, uh, voor andere dingen. Bang is omdat angst, voor, omdat het zit al in, in deze krachten. Hoe kan je dat gebruiken? Hoe kan je ze gebruiken? Hoe kan je ze... Nou, dat is wat wij leren. Dat wij alle engelen, alle krachten die in de mens bestaan, in de mens bestaan, zijn lichaam is opgemaakt door alle schepselen van deze wereld en zijn ziel... Is om opgemaakt door alle krachten van de hogere krachten, van de engelen. Nou, dat is als we dat weten, dan weten we dat de mens alles heeft in zichzelf en dat je weet dat je niet meer jezelf uh, uh, zeg het, uh, dat je niet meer fout gaat door te denken dat die of die is goed. Dat is wat Yeshua ook al konst leert. Want alle krachten de mens heeft alles in zichzelf. zest in Womer od sham kivan debara adam vechata zeifent ve nafag be dimum kami. Ato, tu, 18. Amrun, Kameh. Pitachon, Pe, It, Lan, Gabek A, 19. Barnesh, Deawadete, Hate, Kameh. Zeer bijzonder, bijzonder belangrijk wat deze les, wat we leren nu over die twee engels, engelen, over de wat we nu leren. Dus probeer volledig te concentreren. Hier zit de bevatting die onuitsprekelijk is. Er moet alleen bevatting zijn, daar geen woorden zijn om dat uh, nog toe te lichten. 16. Wa maar, wel meer od, sham. En hij zegt daar ook nog in de zoger: dat is een zoger balak. ver in de zoger, in het boek zoger zegt hij daar nog Kivan de Baradam aangezien hij schiep de mens en de mens zondigde 17 vanaf vaak en viel als zonder voor hem dus voor het aangezicht van de schepper na zijn zonde, na de zonde van de mens Azu Aza was Kwamen die twee engelen? Aza en Azael. En zeiden tegen hem. Uh, in, tegen zijn aangezicht. Kame, zo zeg men zo. En zeiden tegen de Akadosporo. 18. Pitagon P. It la Lan We hebben wel een woordje te zeggen. Uh, de mens, die jij schiep, die heeft, die, die heeft gezondigd toch, die heeft toch gezondigd voor jou, dus voor je aangezicht. 19. Amarlehoe, איר מלה תוינדח, תהבן שכיחי גבי הוא וכו'. יאטיר, הוויתון אינן תוינדח, חווין מן וכו'. מעבד הקודש הבריח <עש> הוא, אפיל לון תוינדח, מדריגה קדישה, de legon min Shamayevy Behule. Batar 23 de Apilon loon kutsa brighume aatarke de legon 24 tau batar naši alma ve atu alma. Dus zij kwamen voor de Ze zeiden kijk nou. Je hebt de mens geschapen, maar hij is gevallen. Hij, is, hij ging zondigen. Wat zeg je dan? Had je, had je moeten scheppen? Amar leho, leho, leho. <coughs> hij zei tegen hen, tegen die twee engelen. In een te zouden jullie uh, op zijn plaats ge wa geweest waren. Dus waren jullie op zijn plaats dan zou jullie uh, ja dan zou dan zou jullie zonde zou nog groter zijn dan die van de mens. dat is wat hij aan hen had gezegd 21. Maar wat, brengen? wat, wat deed hij door? Wat deed hij met deze engelen? Apilon Madrigakadisha, hij liet hen vallen, hun hoge, hun uh, heilige traptreden, van hun heilige traptreden, 22, min shamaya van de hemel, en liet hen donderen naar beneden. Natuurlijk zitten diepe, diepe, diepe dingen, diepe diep uitleg, en met de matri en alles wat echt Geweldig is wat het allemaal is. We goeden. Maar stap voor stap. We gohelen enzovoort. Bataar vervolgens daarna. Dus hij liet hen vallen in onze wereld. Batar de Apilon Kutscher Nadat 23 de heilige Gezegende zei. Liet hen vallen. Miatar disha. De hun van hun heilige plaats. 24. Tau batar nasche alma. Wat hebben ze gedaan dan? Brachten zij tot dwaling vrouwen van de wereld. We at uw alma en hadden de wereld tot dwaling gebracht. 24 на де пут. Биура дварим 25. Тмоша не враха Адам выхота. Твоя ца хаяв 27 лефанав. Бао аза ваза ил. Амру лефанав. Битахон 22 пешлану Raar Adam, Shasita, Kata, achtentwintig lefanecha, weghulle. Maar als hij als hij door de Madrigan, mina Shamaim, weghulle. Eigenlijk vertaalde dat in het in het Hebreeuws. Maar is goed om dat ook in het Hebreeuws te leren. 24. Bijura dwerim. De uitleg van woorden 25. Moshe Nivra, Adam, net zoals de mens, werd geschapen, haar, en ging zondigen, werd Zachajavle vanaf, en hij kwam als zonder voor hem, voor zijn aangezicht van Hashem, uit, 26. Bau, Aza, Waza, kwamen de Aza, die twee engelen, Aza en Azael, en zeiden voor zijn aangezicht van Hashem, van het aangezicht van Hashem. U dacht gewoon 27 bij je wat een woordje tegenover jou. Aan jou. Allee, ja, Zie je de mens die jij die hij had geschapen, die jij had gemaakt. Gaat van van heeft gezondigd voor je aangezicht, 28. We goelen zo voort. Maar kijkt Wat deed ik door goed? Hippolyam, hij liet hen vallen van hun heilige traptreden. 29. Binaschamaim van uit de hemel enzovoort. 29 naar de punt. Achter Hippolyam derde achter. Akadosh baru hu mi hamakoma kadosh shelehem. Ta u achar nashei aulam. 31. We hit u bene aulam. Akadosh ei pilam akadosh baru hu nadat akadosh bo de helige gezegend is. Hij liet hen vallen uit hun heilige plaats. Ta u brachten zij, of brachten zij tot dwaling vrouwen van de wereld. 31. We hit u, bij en bra en brachten tot dwaling de mensen in de wereld. 31 na de punt. Kietir A, Kietir E. Schlo Kol Hamlahim 32. Bau lehitlonen, lonen. Kamei Kotschabrihu, Achar het 33, Shel Adam. Rak Aze was Adam. Kijk nou wat staat er daar geschreven: dat, dat er was een hele set van hele engelen waren. Maar alleen die twee kwamen zich te beklagen over de zonde van de mens. En hier zit enorm geheim wat we zullen leren van het breken van Kilim, van dat. Agorayim van de Abo en Ima en voor dat gebroken waren. Het is diep, diep onderwerp, geen einde aan de diepte van het is. Maar even nieuw, even aan, aanstippelen wat wij nieuw leren. 29. Achars, uh, nee, ja, 31. 31 naar de punt. Kietje re, want je zal zien. Je kan ook zien dat niet alle engelen kwamen, 32, lehitlonen zich te beklagen voor het aangezicht van de Heilige gezegende, Zij acharget o na de zonde van de mens, 33. Raak azael aza alleen, Aza en azael, punt, 33 naar de punt. We zijn met Amma, 34. En dat is om de reden dat zij hadden geweten dat hij die inkeer zou doen. Punt. Ach. Dus de engelen, de andere engelen, die dus, die an andere, alle andere engelen, behalve die twee, die kwamen niet zich te beklagen voor zijn Waarom? Ze wisten wel dat hij, de mens, zou dan, zou dan inkeer doen. En nou, dat was voor hen al voldoende, voldoende reden om wel uh, ermee... To live. Ach Azva za El Yadu Fivendertah, geze hapagam shi sigu. Mihamat ket oshel adam. Lo zayendertah hitu kan klal mihamat tshuvato And you could operate with your own That is a higher spirituality. That is here what we learning. Is, zie je, daarom steeds minder minder worden mensen, maar hier moet je dat, hier, ik kan het niet grijpen, dat is hier, het is het is geestelijk, ik kan je niet grijpen, dat is als het ware komt zo een gaat, het is uh, het is een wisselwerking, het is niet met het hoofd, met het hoofd is het onmogelijk te begrijpen, daarom leren ze dat ook, let op. Waarom waren die twee zo'n opportunisten, zo'n twee rebe rebe rebe rebellerende engelen? Niet om niets. En denk niet dat het alleen maar een straf was dat zij naar beneden werden gegooid. Zo ja, so, kan niet zo verwachten van de, van de schepper, die wij, wist alles van tevoren hoe zijn zo zijn, ja, hoe elementen van zijn schepsel zo schepping zou zijn, dat hij nu, door omdat zij met kritiek komen, dat hij kritiek niet duldt, ja, dat zij hen eh, doet, laat vallen van hun hogere plaats. Maar hier zit natuurlijk een geweldige geweldig geheim. We zijn niet aan, waarom die twee toch? Hij zegt, en dat is om de reden, die twee. Alleen om de reden, yadu, dat zij wisten. 34. Nee. Ach, 34 naar de punt, let op. Ach, aza was een, maar aza en aza een. Jadu wisten. 35. Jezehab gaam, dat, dat äh, die schade die de mens heeft toegebracht, dat die schade die ze hadden opgelopen door, vanwege de zonde van de mens. Want de hele mensheid, eigenlijk, de schade, de engelen, ze hadden ook uh, de schade opgelopen. Eindelijk. Want de mens, is, de mens kan brengen gochma in de wereld, als die goed zich gedraagt, als die volgt. Maar als de mens uh, de verkeerde man doet, trekt die citra Achra aan. Dan komt ook de sitra achra ook door die wereld in Bribia, bria, bria en dan ook die engelen, dan ook ontvangen dan de, de, het, het, het, het, van die schade, dus zullen de schade oplopen. Dus zij wisten wel dat de, dat de inkeer is niet genoeg. Dus en maar Aza en Azael, zegt hij. Ja, doe wisten, 35, ze kam, dat deze schade, die zij hadden, die zij hadden, uh, bereikt, oftewel opgelopen, vanwege de zonde van de mens. het ook zal niet gecorrigeerd, zal helemaal niet gecorrigeerd worden, let op, vanwege, door, door zijn inkeer. Kijk nou wat hij zegt ons, dat zij wisten dat de, door, zelfs dat de mens zijn best zal doen en keer zal doen, ja, of spijtbetuigingen en alles, uh, beledenis uh, zou doen, dat dit niet genoeg zal zijn om de schade die zij oplopen, om op die te corrigeren.